Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland heeft vandaag zo'n 70 raketten afgevuurd op Oekraïne, schat de Oekraïense luchtmacht. Verslaggever Kizia Hekster is daar. Opnieuw is de infrastructuur geraakt die zo belangrijk is voor de energievoorziening hier in Oekraïne. De hele stad Odessa bijvoorbeeld, die zit zonder water. Dat is, natuurlijk stemt dat angsten. Gelijkertijd zijn mensen ook hoopvol, want ze zien dus waar dat de Oekraïnse leeg. Toe in staat is en ze zien ook dat de luchtverdediging hier behoorlijk goed werkt. Want volgens Oekraïne zijn er meer dan 60 raketten neergehaald, maar die informatie is niet te checken. De winterkou-opvang in de grote steden zit al flink vol. Persbureau ANP zegt dat in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht al veel daklozen de opvang op hebben gezocht. Vanwege de kou is die open. In Amsterdam werden de meeste mensen opgevangen. In Arnhem heeft een man urenlang op de bovenleiding van de trolleybussen gestaan. Middag klom hij erop. De stroom werd er meteen vanaf gehaald. Hij stond met een mes te zwaaien. De politie heeft hem getezerd, bespoten met water en schuim en beschoten met rubberkogels. Uiteindelijk, uiteindelijk liet hij het mes los en kon de agenten hem van de bovenleiding afhalen.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 Het tweede uur van de tweede cover Special van Play It Loud. Fijn dat je nog steeds luistert, want het komende uur heb ik nog veel meer metal klassiekers voor jullie door eh, metal bands in een ander jasje gestoken. We hoorden het eerste uur al een Motorhead-klassieker door Sepultura gedaan... maar Motorhead zelf heeft natuurlijk ook veel covers gedaan voor hun undercover-album. Vorige week draaide ik nog een versie van David Bowie's hit Heroes... en nu viel de keus op Metallica's klassieker Whiplash... wat van origine een heerlijke snelle thrash metal plaat is van het debuutalbum Kill Em All uit 1984. En het gaat over het gevoel dat je ervaart bij het headbengen... Uh, Motorhead deed dit voor het album Metallic Attack, de Ultimate Tributes. De Britse rockers wonnen in 2005 de beste metal performance Grammy voor hun versie. We blijven dit tweede uur vooral bij veel Metallica klassiekers in een ander jasje. Want ook Stone Sour, waar Corey Taylor mee begon voor zijn tijd bij Slipknot... heeft een van de grootste Metallica klassiekers eigen gemaakt. Nou ja, eigen. Ze bleven behoorlijk dicht bij het originele geluid... Voor hun EP, meanwhile in Burbank, namen ze maar liefst vijf koffers op... van bands die de leden hadden beïnvloed. En daar was Creeping Death er een van. De andere koffers zijn van nummers van Kiss, Judas Priest... Alice in Chains en Black Sabbath. Niet ten minste dus. De EP wat in 2015 verscheen, was toen de tijd een opvulletje. Omdat Stone Sour in die tijd op zijn gat lag... en Slipknot prioriteit had voor Corey Taylor. Omdat de band een tijd niets had uitgebracht... was deze EP dus uitgebracht om de fans wat nieuws te bieden en tevreden te houden. De koffers zijn niet allen van hoog niveau, maar wel lekker. Dus oordeel zelf. We zijn beïnvloed door Diamond Head en hebben ze een aantal van hun nummers gecoverd. Waaronder Sucking My Love, The Prince, Helpless en natuurlijk Am I Evil... die je eerder vanavond hoorde in de Metallica jasje. Diamond Head heeft de rollen ditmaal omgedraaid... en heeft Metallica's zinderende trash opus No Remorse uit 1983 gecoverd... voor hun album Lightning to the Nations, dat in 2020 verscheen. Deze hoorde je na Stone Sour's versie van Creeping Death. Wat vonden jullie daarvan? Toch nog best wel goed, hè? Dan heb ik nog één blokje Metallica-koffers voordat ik nog wat andere bands aandacht ga geven. De mongroze folk metal fenomeen De Hu heeft in 2020 een geweldige koffer van Metallica's Set But True uitgebracht. Bij de koffer van Metallica hoort een videoclip met heilige boodschappen over de natuurlijke wereld. De opkomst van De Hu als wereldwijde act is niets minder dan monumentaal geweest en werd een van de eerste acts die traditionele Mongoolse muziek ma populair maakte in de rock en metal wereld. Met tientallen miljoenen views op meerdere muziekvideo's, waaronder populaire remixen van hun grootste hits... lijkt het potentieel van de HU werkelijk onbegrensd. Dankzij de uitgesproken stijl van de HU kunnen luisteraars dit nummer op een geheel nieuwe manier horen... De band voegde traditionele Mongoolse instrumenten toe, samen met hun kenmerkende stijl van keelzang. En verwisselde de Engelse teksten van Patrue voor hun eigen moedertaal. Mongools dus. Dezelfde vervormde gitaarmelodie van het originele nummer helpt het nummer vooruit te helpen. Maar de originaliteit en de muzikale bekwaamheid van het onderscheidende geluid van de Hu zorgt ervoor dat dit nummer op zichzelf opvalt. is een album Medium Rarities van Mastodon, dat jullie net hoorden, dat zowel covers als live-opnames bevat, hoorden we hun cover van Metallica's instrumentale klassieker Orion, waarvan het origineel terug te vinden is op hun beste album natuurlijk Master of Puppets uit 1986. Mastodon's cover staat eveneens op Karen's Tribute to Master of Puppets, dat twintig jaar later verscheen, ter ere van het zoveeljarig jubileum van deze klassieker. Dit was dan eh, betreft Metallica's covers voor vanavond. En is het nu tijd geworden voor een cover van een andere trash metal legende. Megadeth dus. Symphony of Destruction is een van de bekendste nummers van de band... en door veel verschillende bands gecoverd. Maar de meest noemenswaardige zijn toch vooral female-fronted bands... als Nightwish, ex-Nightwish-zangeres Tarja Turunen... en degene die ik zo ga draaien, Arch Enemy... Zij deden dit ook voor hun tribute-album die door Kerrang werd uitgebracht, getiteld High Voltage: A Brief History of Rock, met moderne bands die de rockmuziek de komende 25 jaar zullen definiëren door covers te spelen van bands die hen hebben beïnvloed. Ook verscheen deze cover op EP Dead Eyes See No Future uit 2004. In the fields the bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Stops turning. This is where the body's burning. No more war pigs have the power. Hand of God has struck the hour. Day of judgment. his wings oh. De eerste uur had ik al een Black Sabbath-plastieker gedraaid door Megadeth. En nu draaide ik nog zo'n heerlijke plaat van ze. Dat was natuurlijk Warpigs, gecoverd door de band Faith No More van Mike Patton. En zij deden dit voor het album The Real Thing uit 1989... maar ook op hun live-album Live at the Brixton Academy, dat in 1991 verscheen. De live-versie van Warpigs verscheen ook op de Nativity in Black Tribute-album... wat uiteindelijk in twee delen verscheen. Net zoals eerder gedraaide koffer van Paranoid door Megadeth dus. Voor het er weer op zit vanavond heb ik nog één blokje met koffers voor jullie. En hoewel ik wel tien avonden kan vullen met geweldige metalcoffers... ...zal dit voor dit jaar de laatste uitzending zijn. Dus geniet nog maar even van de laatste twee platen. Allereerst begin ik met een coverversie van Deep Purple's heerlijke snelle hit Highway Star... ...door de heavy metal band Metal Church, dat spontaan werd opgenomen tijdens een drinksessie in de studio... Terwijl ze bezig waren met opnames voor een gelijknamige debuutalbum dat in 1984 werd uitgebracht. Andere bands die deze plaat coverden waren Guar, Dream Theater, Buck Cherry, Striper, Faith No More en Type O Negative. In 2012 werd een tribute album uitgebracht met covers van Deep Purple's Machine Head. Getiteld Re-Machined, a tribute to Deep Purple's Machine Head. Op dit album stond een live opname van Highway Star door rock supergroep Chicken Foods. Evenals een versie opgenomen door Glenn Hughes, Steve Vai en Chad Smith. Ah! En ook andere grootheid. Aerosmith mag vanavond niet ontbreken. En we hoorden tot slot Nobody's fault. Door Trash Metal Band Testament. Het origineel verscheen op het vierde album Rock uit 1976. En volgens Tyler hebben de teksten te maken met aardbevingen. Waar ze destijds bang voor waren. Net als voor vliegen. Niet alleen Testament nam dit nummer op, maar ook de glam metal band L.A. Guns... voor hun coveralbum Rips the Covers Off in 2004. En Mudley Crew frontman Vince Neil voor zijn soloalbum Tattoos and Tequila in 2010. Dan zit het er helaas weer op voor mij voor vanavond, maar ook voor dit jaar. Vanaf volgende week maandag 12 december ben ik voor twee weken met vakantie... en ben ik er pas weer in het nieuwe jaar. Op 2 januari dus met... Uh, mijn live uitzendingen. Tot die tijd kunnen jullie genieten van enkele herhalingen van uitzendingen van vorig jaar. Volgende week kunnen jullie alvast in de stemming komen met de top 2000. En dan hoor je de beste metalnummers uit de lijst van vorig jaar. De 19e is er geen herhaling, maar kunnen jullie wel genieten van de top 53 van mijn collega's van Rainbow Radio. Op de 26e kunnen jullie genieten van de herhaling van de top 20 van beste Black Sabbath nummers ooit gemaakt. Bedankt voor het luisteren en voor straks een goede nacht gewenst.